11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De winnaar van de verkiezingen in Ivoorkust, Wattera... heeft een voorstel afgewezen om met president Bakbo te praten. De bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, premier Odinga van Kenia... had gezegd dat er een gesprek zou komen... tussen de twee rivaliserende presidenten. Maar volgens een woordvoerder van Wattera is dat onzin. En heeft Wattera een voorstel om te praten volledig verworpen. Gisteravond hebben de presidenten van Benin, Capverdi en Sierra Leone urenlang geprobeerd Bakbo tot aftreden te bewegen. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van Wattera, maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. Bij onlust in die voorkust zijn de afgelopen weken 170 mensen omgekomen, duizenden zijn het land ontvlucht.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 Feyenoord won in 1970 met Moulin als eerste de Nederlandse club... de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Koen Mulijn was 73 jaar. Iran heeft buitenlandse diplomaten uitgenodigd... om de nucleaire installaties in het land te komen bezoeken. Dat bezoek moet nog voor eind januari plaatsvinden. Dan wordt in Istanbul een top gehouden over het Iraanse nucleaire programma... met Iran en de vijf permanente van leden van de Veiligheidsraad van de VN... plus Duitsland.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 Heldere streep aan de horizon, rood verlicht. De zon opkomen met een hap eruit eigenlijk. De gedeeltelijke zonsverduistering was het eerst te zien boven het Midden-Oosten... en vervolgens boven Europa. Het Australische Rockhampton bereidt zich voor op de hoogste waterstand in de stad. Verwacht wordt dat hij in de komende 12 tot 18 uur wordt bereikt. De stad is nog langs één weg bereikbaar. Volgens de burgemeester kan het weken duren voor het water weer is verdwenen. Meer dan twintig andere steden in de deelstaat Queensland... zijn afgesloten van de buitenwereld of ze zijn overstroomd. In delen van de overstroomde gebieden in Australië is het water aan het zakken... en wordt begonnen met herstelwerkzaamheden. Dan het weer nog, bewolkt met langs de kust kans op een enkele winterse bui. Het wordt ongeveer nul graden langs de oostgrens en plus drie in het noordwesten. Morgen wordt het ongeveer 1 graad boven nul. Morgenavond trekt een storing over met sneeuw of natte sneeuw en later ook regen. Zwaarder. Radio 1. De Met Felix Meurders. Goedemorgen. Hulp nodig bij het opstarten in het nieuwe jaar? Nou, ik laat u graag weer door het komend uur. En daarin gaan we het onder meer hebben over straatnieuws. De dakloze verkopers van straatnieuws. Want de 1,50 euro die u voor die krant betaalt... komt steeds vaker in Oost-Europese portemonnees terecht. En wie hoopt dat Nederland volgens goed democratisch gebruik door een afspiegeling van de bevolking bestuurd wordt, komt bedrogen uit. Dit is de hoogopgeleide elite die de dienst uitmaakt. Maak Boven schreef erover en ik praat met hem. En debat. Want haken gulle aan goede doelen juist af door de agressieve inzet van straatwervers en callcentra Of geven ze juist extra? Daarover verschillende meningen in het Joopdebat. En wilt u visueel contact of een vraag stellen? Surf naar degids.fm. Maar eerst even een kwestie. Thuiswonenden, dementerende, die zouden een chip moeten dragen in BH of broekband. Dan zijn ze bij vermissing makkelijker op te sporen. Dat is vanochtend de opening van het AD. Aan de telefoon Gea Broekemaas, is algemeen directeur van Alzheimer Nederland. Mevrouw Broekema, goedemorgen. Goedemorgen. Klok loopt, we hebben vier minuten voor dit gesprek. U bent voor die chip, staat in het AD. Waarom ja. eigenlijk? Nou ja, omdat wij denken dat er een hoop uh, leed en ellende voorkomen kan worden uh, bij het dragen van zo'n chip. Want het blijkt wel dat heel veel mensen toch uh, uh, uh, die aan het dementeren zijn, uh, verdwalen. Moet die, die chip worden net... ingebracht op de een of andere manier? Nee hoor, dat, uh, wat u eigenlijk net al zei, hè, dus dat kan aan een, uh, aan een uh, kledingstuk, een BH-bandje of aan een broekriem, kan je dat bevestigen. Um, dus dat is eigenlijk een redelijk simpel, uh, simpele manier om dat uh, uh, vast te maken. Maar moeten zij zelf of hun familieleden die chip dan elke dag in hun kleren aanbrengen? Hoe zit dat? Nou ja, in de praktijk zie je dat, uh, dat de mensen vaak geholpen worden bij het aankleden. Dus zou dit ook uh, een van de dagelijkse handelingen kunnen of moeten zijn... Uh, die hun verzorger, hè, dat is vaak een partner van uh, dementerende uh, die daar dan op toeziet dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dan hebben ook toch van die gps-kastjes? Ja, die hebben ze ook. Die zijn er. Hè? Dus de, het gps-systeem GPS is niet nieuw. En ook niet om op die manier uh, te kijken waar mensen zijn... Alleen wat je ziet is dat die kastjes vrij groot zijn... Um, waardoor ze of niet gedragen worden, maar ook wel zo zichtbaar zijn dat je uh, bij wijze van spreken uh, bij het zien van het kastje dan weet van het gaat om een dementerende. En dat maakt mensen dan daarmee ook gelijk wel weer kwetsbaar. Maar misschien ook wel handig dat je weet wie je voor je hebt. Nou, dat, dat is de goede kant. Hè? Dus uh, als iemand het goed met je voor heeft, dan is dat goed. Maar er zijn toch ook mensen die daar misschien misbruik van maken. En dat is dus omdat je al zo kwetsbaar bent als je dementeert, uh, maakt dat je nog eens een keer extra kwijt. Dus dat is een beetje waarom de aarzeling er is. Uh, en waarvan je kan zeggen een verbetering zou zijn op het huidige systeem met die kastjes. Een chip, want die kan je redelijk, uh, uh, nou ja, zonder dat dat nou meteen direct zichtbaar is, kan je dat dragen. En is in het dragersgemak, uh, is, is wat makkelijker. Zou je in plaats van die chip toch niet uh, beter kunnen inzetten op veel meer plaatsen in verpleeg- en verzorgingstehuizen? Want ja. dat schijnt goed te gaan, hè, met het binnenhouden van dementerende. Uh, ja, alleen daar zijn twee dingen. Ten eerste uh, is het zo dat uh, de persoon met dementie, maar ook uh, degene die de, de, de directe omgeving. Dat moment van opname in een verzorgings- of verpleeghuis zo lang mogelijk willen uitstellen. De grote wens van bijna iedereen is om zo lang mogelijk thuis te blijven. Dus dat is het eerste. Nou, en dan kan dit eigenlijk voldoen om ook langer thuis te blijven wonen. Hè? Dat is dan een manier. Mm -hmm. Het tweede wat u noemt is: van ja, zou je niet meer moeten inzetten op meer verpleging? Ja, het toekomstscenario. Uh, is wel helaas heel anders. Het aantal mensen met dementie gaat toenemen. Dat is nu ongeveer 235.000 en gaat naar een half miljoen. Terwijl de beroepsbevolking gaat halveren. Dus al zou je het willen, het is niet realistisch. Het kan gewoon niet. En die die bestaat al in België en in Scandinavië. Wanneer wordt die in Nederland ingevoerd, denkt u? Um, ja, dat kan ik niet, dan, dat kan ik niet helemaal uh, voorspellen, dat weet ik niet. Het, uh, het kastje is er dus al, hè? dus dit is eigenlijk meer een vorm waarbij je zegt... nou, we gaan naar een, een makkelijke vorm. In principe zou dat natuurlijk op zich, denk ik, heel snel kunnen. En wat kost zo'n ding? Uh, nou, die kastjes, dat gaat om een, een paar honderd euro. Nou, ik neem aan, ik weet niet wat zo'n chip kost... maar dat dat niet heel veel duurder zal zijn als een kastje, want het systeem is hetzelfde. Kent u zoete lieve Gerritje? Nee, u wel. Gaat hij dat betalen? <laughs> nou, ja, dat is dan de volgende vraag. Hè. Uh, moet iemand dat zelf betalen? Behoort het bij een levensfase waarin je zegt... nou, oké, okay, zijn, er zijn een aantal voorzieningen die je zelf zou, waar je zelf voor zou moeten zorgen? Of zeg je van nee, dat moeten we betalen uit collectieve middelen... zoals bijvoorbeeld zorgverzekering? Dat is ook Wat een vraag. Wat denkt u? Wat zegt u? Wat vindt u? Uh, ik denk dat je heel goed moet kijken naar... Uh, uh, is dit middel inderdaad echt noodzakelijk? En wat kost het de gemeenschap als het er niet is? En dan wel. zou je die afweging kunnen maken... om hem uit uh, een zorgverzekering te laten betalen. Geer Boekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland. Succes ermee. Ja, dank u wel. Er wordt een oorlog rondom de straatkrant. Die krant die was ooit bedoeld om daklozen een centje bij te laten verdienen... maar het geld dat komt de laatste jaren steeds meer in handen van Oost-Europeanen. Verslaggever Jan Peels heeft het uitgezocht. Jan, goedemorgen. Er worden uh, die straatkanten inderdaad alleen nog maar uitgevend door Oost-Europeanen. Ja, dat lijkt het op, want de meeste junks en daklozen, waarvoor het eigenlijk bedoeld was... die hebben ondertussen in andere projecten ja, een, een dagbesteding uh, gevonden... en zijn niet meer afhankelijk van die straatkant. En ik weet niet hoe het bij jou is in de buurt, maar ik woon dus in het zuiden van het land. Hier staan vooral Oost-Europeanen bij de uitgang van de supermarkt... en die verkopen dan dezelfde krant. Hoe heet dat ding in Hilversum, weet je dat? Dat heet het straatnieuws en dat wordt inderdaad hier in de, de C1000 uh, aan, aan de man gebracht... of aan de vrouw door een Bulgaarse. Bulgaarse, dus je herkent het wel. Ja. Ik zelf... Einde voorstelling, geloof ik. Maar... Nee hoor. Nee, je bent er nog. Ga door. Nee, nee, ik vroeg me af, koop je er zelf ook wel eens een? Ik koop er wel eens een, ja. ja en het blijkt ook dat veel mensen ook gewoon spontaan geld geven... aan die Nou, En dat speelt dus in heel Nederland. Maar in Rotterdam heeft de uitgever van de straatkrant de keuze gemaakt... om Roemenen en Bulgaren voortaan geen straatkranten meer te laten voorkomen. Over het hoe en waarom ben ik in Rotterdam eerst eens even in het centrum op zoek gegaan... naar een paar van die ouderwetse straatkrantverkopers. En daar heet die straatkrant weer de Straatmagazine. Nou, ik heb geen klagen. Maar weet je wat het nu is? Maar om deze tijd heb ik meer mensen die je wat geld geven... in zijn plek van een krantje kopen... Maarten heeft een lange baard, een groene Heineken op en hij is pas nummer 06 in Rotterdam. Hoe lang doet lang het al de straatkant verkopen? Uh, zes jaar. Ik heb uh, vanochtend al uh, van iemand uh, zo'n 50 euro in mijn handen gedaan. Op. Hoeveel? 50. Zo. Dat zijn net de krenten in de pap die je krijgt. En net wordt mijn broertje, die staat altijd bij donner. Dan nou komt die banditaan. aan. Hé, hey, even een interviewtje mee helpen. Ik ben een straatkrantverkoper. Is er veel concurrentie onder de straatkrantverkopers? Ja, redelijk wat. Het centrum wel ja. Hier zitten er wel een hoop, ja. We staan bij Alpiheijn en bij, uh, bij de Bijenkorf staan ze en bij de Hema. Maar wij staan hier ook op het Binnenwegplein. Het verhaal gaat dat er veel Roemenen het overgenomen hebben, klopt dat? Ja. ja. Precies, want uh, die staan nou, uh, ze blijven nog wel staan, dan gaan ze de boodschappen en karretjes doen. Uh, of ze hebben allemaal baantjes met gratis krant, of ze pakken de Haagse straat krant, Of ze komen zelfs de Tilburgse straat kopen in Rotterdam. Die staan hier ook? Die staan in de buitenwijken. Ja. Okay. Maar niet in het centrum, nee. dat is te link. Nee. Dan en dan worden ze weggebonjourd door ons, of anders door mijn uh, oomagent. Die, die stonden er ook een stuk of drie en dan zeggen we het agent, er staat er weer een, uh, die loopt zwart bij te beunen. En, uh, Minister is er was echt maffia toestanden, waren hele, hele families. Er kwam er eentje, kwam er twee, driehonderd kranten halen en dan had hij uh, uh, drie dochteren en drie zonen. Dan zet hij overal bij een uh, supermarkt neer in een klein dorpje in de omgeving en al die mensen die naar de stad toe komen, die hebben hem al. En uh, het zijn hele families. Wij zijn gestopt met uh, de Roemenen en Bulgaren, eigenlijk meer de, de Oost-Europeanen, omdat we vonden dat de straatkrant daar niet voor opgericht is. Hoezo niet? Uh, mensen die uh, wilden daar een bestaan opbouwen en daar is de straatrand nooit voor opgericht. Er is altijd een opstaan, opstap naar beter, maar nooit dat je daar jaren in blijft hangen. Jani Middelkoop is de verspreider van de straatkrant in Rotterdam. Want die Roemenen en Bulgaren die, die, die konden er echt van leven. Want kun je dan zoveel ermee verdienen? Ja, dat wisselt natuurlijk. Want inderdaad, het wisselt op welke plaats je staat. Maar deze mensen stonden er vaak van s morgens acht tot s avonds acht. Nou ja, dan verdien je daar toch best een, een behoorlijk inkomen mee. Zodat je je kamer Hoeveel kan dan? betalen. Ik hoorde wel van mensen ja, die daar duizend uh, euro, 2000 euro per maand mee verdienden. En dan van, daarvan zeggen jullie, van, dat is niet de bedoeling. Nee, want daar betalen ze ook geen belasting over. En uh, ja, dat, we krijgen daar ook problemen mee met de belasting. Die ook zeiden van, hé, hé, hé, zo gaat dat niet. En ik vind dat ook terecht. Ik vind dat mensen, als ze zoveel verdienen, moeten ze belasting betalen. Op dit moment denk ik dat ongeveer 10% uit, uit Nederland komt. En de rest eigenlijk, dat zijn bijna allemaal Bulgaarse en Roemeense Roma-cygeuners. En dat zegt de René Muris, hij is van dezelfde krant van de straatkrant in het zuiden van het land. Nou zeggen ze in Rotterdam, ja daar is de straatkrant eigenlijk niet voor bedoeld voor die groep uit Oost-Europa. Die dat gebruiken als echt een inkomstenbron. Nou, wij hebben daar eigenlijk gewoon een andere mening over. Wij vinden dat de straatkrant een krant is voor minima. En in deze wereld is uh, zo klein geworden. Roemenië en Bulgarije, dat hoort zo bij Nederland en Nederland bij hun. Ja, wij maken dat onderscheid niet. In Rotterdam hebben ze gezegd, alle Oost-Europese verkopers die, uh, die krijgen geen kranten meer. Die mensen hadden wel iets opgebouwd. Die woonden daar, die, die hadden daar een, toch een, een sociaal leven opgebouwd. En die komen nu die kranten hier halen? En die komen soms die kranten hier halen en verkopen ze in Rotterdam in die, en, en omgeving. Dat weet u ook? Dat, dat weet ik ook. En uh, ik zeg iedere keer dat dat niet kan of dat dat niet mag. Maar ja, dat, dat gebeurt dan toch. Ik heb liever dat ze dat niet doen. En dat heb ik vooral omdat ik niet in conflict wil komen met Rotterdam. Ja, nou, daar lijkt het nu een klein beetje op, hè? Dat, want ze zien daar uw kranten ook op straat uh, verschijnen. Nou, ik denk dat dat conflict wel meevalt, want ik uh, ben pas gebeld door een winkelier. En die zei, ik heb hier uh, twee verkopers. Eentje verkoopt de Rotterdamse krant en eentje die van, van jullie. En ik heb tegen de winkelier gezegd, nou stuur die van, van het zuiden van Duitsland, stuur die maar weg. Ja. En die winkelier vond dat die Roma daar moest staan, omdat die daar al twee jaar stond. En ik heb gezegd, ja, toch kan dat niet. Toen heeft die winkelier een vriend van hem opgebeld... die ook winkelier is, en gevraagd of die Roma daar mocht staan. Ja. Ik bedoel, ja, je maakt zoveel rare dingen mee. Het is, het is essentieel voor, voor, voor Roma's. Zij zoeken ook een weg om een leefbaar leven te kunnen leven. En die Roma's die hier die krant verkopen... zijn allemaal behoorlijk nette mensen. Waarom dat ik dat weet, dat is... Mensen verdienen hun geld met, met, met, met, met de straatkrant verkopen. Dat is langzaam geld. Dus ze zitten niet in de criminaliteit. De criminelen die moeten snel geld maken. Dit zijn dus allemaal mensen die niet in de criminaliteit zijn. En daarom zegt u van juist is het belangrijk dat, dat ze wel toegang hebben ja, tot die straatkrant. natuurlijk. Want als wij hun dat ontnemen, wat gebeurt er dan? Men zal een weg willen vinden om te kunnen leven. Nou... En hier in Nederland is dat een straatkrant verkopen. Dat die mensen verkopen, dat vind ik prima. Ik bedoel, dat, uh, ja, dat is mijn, niet mijn probleem. Maar wel in Den bos houden. Want ik krijg nu ook problemen dat als ik nieuwe mensen heb... die straatkrant willen verkopen, ja, daar is geen plek voor. Het klinkt een beetje naar eigen straatkrantverkopers eerst. Nou ja, ik, ik vind gewoon dat je de straatkrant... Waar, de gebieden moet je een beetje respecteren. En ja, als je dat niet doet, ja, dat is toch een beetje een beetje wordt er dan natuurlijk een beetje een oorlog gevoerd op straat. Ja, dat lijkt het vaak op, hè? Ja, en ik denk, ja, dat, dat moet toch niet zo zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel bedoeld om ja, mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten... een steuntje in de rug te geven. Ja, en zo werkt dat natuurlijk niet. Als, als één groep overheerst op de straat, ja, dat, dat kan toch niet? Dan moet er toch raad worden. En ja, als je dan niet kan overleggen met, uh, met de diverse stichtingen... Ja, dan is het moeilijk om eruit te komen. Zegt Sharni Milko van de Stichting Straatkant Rotterdam. Misschien is dat wel een goed voornemen voor 2011... om eens met de verschillende straatkantuitgevers uitgevers om de tafel te gaan zitten. U hebt vast wel eens gehoord van Hoeve Vonnick. is een Belgische popgroep. Ze bestaan al sinds 2000. Hadden ze meteen een grote hit, nummer 1 in Israël. De basis wordt gevormd door Alex Callier en Raymond Geerts. En ze versluiten de ene zangeres naar de andere. Er is een nieuwe cd en daarvan is dit de single... Heet trouwens hetzelfde, The Night Before. Heette dus Hooverphonic. ze Hoover... ...maar dan kwam de een of andere stofzuigenfabrikant... En die spannende processen aan. Ja, dat wil je wel. En het nummer The Night Before. De onze ministers, Tweede Kamerleden en ambtenaren die zijn tegenwoordig bijna allemaal hoog opgeleid. En dat terwijl de bedoeling van de democratie is dat iedereen het land mag besturen. We gaan praten over democratie met hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens. Want hij schreef er een boek over, Diploma Democratie. En zie je te gast. Goedemorgen, meneer Bovens. Goedemorgen. Je hebt drie kinderen en die heetten Kimberly, Brittany en Chantal, neem ik aan. Nee, ik dacht het niet. Ik ben hoog opgeleid. Ze hebben net de Nederlandse namen Annabella en Clara. En ze luisteren ook niet naar andere Rieu en Jantje Smit. Nee, nee, het is couple play, dat soort muziek. Ja, want dat onderscheidt hoger opgeleide van de lager opgeleide. Ja, je ziet dat, uh, dat in ons land, uh, niet alleen de politiek, maar ook eigenlijk in de samenleving, hogere, en lager opgeleide veel meer dan vroeger in gescheiden werelden leven, andere sporten doen. Als de sporten zitten op andere clubs, luisteren naar andere muziek, ze gaan vaak niet met elkaar op school.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 Hun positie op de arbeidsmarkt wordt, wordt bedreigd. He, bouwvakkers en schilders krijgen opeens polen naast zich. Die, die hoger opgeleide weer kunnen betalen en die lager opgeleide niet? Precies. Ja. Die doen normaal gesproken dat werk, maar... Ja, ja dus die, die, voor lager opgeleiden is, is Europa een, een aantal op zich in ieder geval op korte termijn een bedreiging. He, we hadden net dat onderwerp over de dakloze kranten. Nou, daar zie je in het kleine beetje, wat je natuurlijk op een aantal terreinen ook ziet gebeuren... een soort he, directe concurrentie om schaarse middelen, om werkgelegenheid. Maar je ziet het in, met woningen, je ziet het op sportclubs. He, de, het zijn de lager opgeleiden en middelbaar opgeleide in Nederland... die uh, de afgelopen decennia de socialisatie hebben moeten verzorgen van al die immigranten...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 aantrekkingskracht ik voor de lage middelbaar opgeleid... dan met Agnes Kant, die dokter in de epidemiologie was. Blijft u zitten, meneer Bovens. Na half twaalf praat ik met u verder. En mochten er vragen zijn, dan kunt u ze stellen via de gids.fm. Overigens, na half twaalf nog de volgende onderwerpen. Een Twitter cursus afvallen. De webwereld van Henk Krol van de g -Krant. En zijn de wervingsmethodes van goede doelen te agressief? De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is onduidelijk of er in Ivoorkust een doorbraak op handen is of niet. Vanmorgen werd gemeld dat er een gesprek zou komen tussen de twee rivaliserende presidenten Bakbo en Wattara. Maar inmiddels heeft Wattara laten weten dat hij geen gesprek wil. Iran heeft diplomaten uitgenodigd om de nucleaire installaties in het land te komen bezoeken. Dat bezoek moet nog voor het eind van de maand plaatsvinden. Dan is in Istanbul een top over het nucle Iraanse nucleaire programma. Voetbalclub Feyenoord heeft diep bedroefd gereageerd... op het overlijden van oud-speler Koen Moulijn. Hij stierf afgelopen nacht aan de gevolgen van een herseninfarct. In een in memoriam noemt de club Moulijn een oer die van onschatbare waarde was voor de ontwikkeling van de club. <kliek> en bloemenveiling Flora Holland heeft vorig jaar een omzet gedraaid... van ruim 4 miljard euro, bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop van snijbloemen steeg het meest... maar er werden ook meer kamerplanten verkocht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vana. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Meneer Bovens, bent u van de kamerplanten? Ik ben meer van de tuinplanten. Na uh, half 12 de volgende onderwerpen. Zoals gezegd, de webwereld van Henk Krol van de G-krant. En tweet jezelf slank in de tijdgeest. En telefonisch en aan de deur gestrikt worden voor het goede doel. Is dat goed of te irritant? Dat zometeen in het Joop-debat. Nog steeds hoogleraar bestuurskunde in de studio. Mark Bovens, hij schreef het boekje... Samen met uh, zijn collega, mevrouw Wille, de diploma-democratie. De teleurgang, nou, dat is misschien wel een hard woord, maar van de PvdA is die ook verklaarbaar, juist door het verschil tussen de hoge en de lager opgeleide en de vertegenwoordigers van de Tweede Kamer en binnen de Partijkade? Nou, de Partij van de Arbeid is in ieder geval een van, die, een van de partijen die het hoogst uh, opgeleid is, zowel qua leden, met name qua actieve leden, en zeker ook qua Kamerfractie. En ik denk dat de Partij van de Arbeid, uh, je zou kunnen zeggen dat de Partij van de Arbeid is de afgelopen tien jaar in een, in een spagaat terechtgekomen. Aan de ene kant hebben ze een hoog opgeleid... met name als het gaat om de issues waar ik het net over had. Immigratie, integratie en Europa. Aan de ene kant zie je dat ze een hoog opgeleid kader heeft... dat kosmopolitisch is, dat voor multiculturalisme en open grenzen is. Tegelijkertijd is de traditionele achterban van de Partij van de Arbeid... Is veel nationalistischer ingesteld en, en moet er eigenlijk heel weinig van hebben. En je ziet dan ook dat de Partij van de Arbeid... met name op deze issues, Europa, integratie, immigratie... dan nooit is geslaagd om een helder standpunt in te nemen. De ene keer was het uh, multicultureel, eh, het boel bij elkaar houden. De andere keer was het toch weer wat stoerder zijn. Maar het is, de Partij van de Arbeid is nooit in geslaagd om daar een standpunt op te krijgen. En je ziet dan ook dat ze eigenlijk qua electoraal denk ik, gespleten zijn. Veel, als je gesprekken ook leest met, met PVV-kiezers... dan veel zeggen ja, ooit, vroeger waren we van de Partij van de Arbeid. Maar dat is al lang onze partij niet meer. En je ziet de Partij van de Arbeid dus heel ingewikkeld moet manoeuvreren. Aan de ene kant de concurrentie heeft van de hoogopgeleide kiezer met, met uh, GroenLinks en D66. Aan de andere kant de concurrentie aan moet gaan met de SP en de PVV... om er wat lager opgeleide kiezen. En met name op die, die sociaal-culturele scheidslijn slaagt de partij niet in... omdat je dan de twee onverenigbare grootheden bij elkaar moet brengen. Er moet meer Jan, Jan Schavers eigenlijk in, in de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, de enige die er nog eigenlijk een beetje op lijkt is, is Hans Pekman. En, en voor de rest is de Partij van de Arbeid natuurlijk, natuurlijk eh, al jarenlang... maar zeker tegenwoordig een, een zeer... Typische partij. Wat is er in zijn algemeenheid aan te doen aan deze ontwikkeling? Hoe krijgen we de lager opgeleide meer betrokken bij de politiek? Zou de politici zich moeten afvragen? En u geeft het antwoord. Uh, nou, er zijn een paar dingen. Uh, uh, in eerste plaats moeten we misschien niet al te hoge eisen stellen aan burgers. Uh, al die nieuwe vormen van democratisering... gaan eigenlijk uit van een ideaalbeeld van burgers... wat eigenlijk alleen maar haalbaar is voor mensen die zelf zeer hoog zijn opgeleid. Uh, avond aan avond in wijkcentra zitten en meepraten... Uh, je zou wat meer met stemmingen kunnen werken. Stemmingen zijn relatief eenvoudig, hoef je één keer ja of nee te zeggen. Stemmingen kunnen een manier zijn om toch te laten horen dat je er bent. En iedereen, elke stem, telt altijd bij een stem even zwaar. Stemming, referendum. Dus bijvoorbeeld met correctieve referenda werken in gemeentes. Of als je allerlei vormen van inspraak hebt, sluit het af met een stemming. Dan kan iedereen, en een anonieme stemming kan mensen toch, en toch ben ik tegen. Dus werk soms met correctieve referenda, waar je dan toch mensen de gelegenheid geeft. Dan zie je wat er gebeurt met de grote markt en de ontwikkeling daar in Groningen. Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat is... Er is veel geld in geïnvesteerd, plannen zijn ontwikkeld en het is ja, van de baan. Ja, nou ja, dat is ook democratie. Dat je dus toch probeert je ook, ook die delen van de bevolking mee te krijgen... die niet in staat of bereid zijn om avond aan avond mee te gaan praten met gemeenteambtenaren. De stemmingen zou denk ik correctieve referenda Een ander thema zou kunnen zijn, meer directe verkiezing van, van burgemeesters bijvoorbeeld... Ironisch genoeg was dat ooit een T66-onderwerp. Ja, en dat is dan nou juist niet bepaald een partij voor de lage opgeleiden. Nee, nee, maar als je kijkt naar alle enquêtes... dan zie je, oh, dat is het vierde issue waar je heel duidelijk verschillen ziet... tussen hoog- en lage opgeleiden. En lage opgeleiden zijn veel meer dan hoogopgeleiden voorstander... van directe verkiezing van de burgemeester. En dat is natuurlijk ook goed te begrijpen. Want dan kun je rechtstreeks wel of niet in één keer zeggen wie je kiest. En je hoeft dus niet via alle ingewikkelde inspraaklichamen uh, uh, invloed uit te oefenen. En aard, het, ik ben echt benieuwd wat d te gaat doen op dat vlak. Want je, ziet dat, je hoort ze niet veel meer over dit soort onderwerpen. Ze zouden het wel moeten doen, vindt u. Een vraag van mevrouw Doornen. Is de hele problematiek niet terug te voeren op het feit... dat de lagere opgeleiden gewoon te laag zijn opgeleid? Daar schrijft u ook over in het boek, hè? Um, Beter onderwijs is natuurlijk goed, maar ja, dan ja, ja, maar, komt er een uh, diploma... Nou, diploma-inflatie, wat, wat, je, wat je ziet, is verdringing. Wat je ziet gebeuren is dat er natuurlijk veel meer hoogopgeleiden zijn dan vroeger. En de politieke partijen hebben de keus uit zeer hoogopgeleide kandidaten. En laagopgeleide zijn gewoon achteraan de rij komen staan. En dat is op de arbeidsmarkt. Die zijn achteraan de rij geduwd eigenlijk. Uh, omdat uh, politieke partijen, en ook, maar niet alleen, maar ook vakbonden... en in allerlei maatschappelijke organisaties... kiest men veel liever een hoogopgeleide academicus. Want die kan rechtstreeks meedoen in het hele circus... en het hele uh, overlegcircus in Den Haag, of uh, wat beleid heet. Mevrouw Doorn heeft nog een interessante vraag. Wilt u de bediening van kerncentrales en de regering van het land... soms overlaten aan lager opgeleide? Uh, nee, zeker niet. Het is dus een, een meritocratie. hè. Dus we... Uh, het is zeer, eh, zeer goed als voor de verdiensten, in dit geval de intellectuele ja, Dus ik, ik graag eh, de ambtenarij, de uitvoering, eh, graag zo hoog mogelijk opgeleid. Dat eh, geldt ook voor het kabinet. Maar als het gaat om, om te besluiten waar het in ons land naartoe moet... als het gaat om het bepalen van de agenda van de politiek... dan denk ik dat hogeropgeleiden niet per se daar meer verstand van hebben dan lageropgeleiden. Dus als het om uitvoering gaat, graag zo hoog mogelijk opgeleid. En zoveel mogelijk verstand ervan. Maar agendavorming vind ik een ander verhaal. Hartelijk dank, hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens. Metgeest. Vandaag, wilt u uw kerstkilo's uh, kwijt, dan kunt u terecht op Twitter. En G-Krant hoofdredacteur Henk Krol over zijn favoriete websites. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Ja, ook ik heb me tijdens de feestdagen te goed gedaan aan bergen eten. De kerstkrantjes en oliebollen zijn helaas deels op een heupen beland... en die extra kilo's moeten er echt af. Maar hulp is nabij, want je kunt nu ook afvallen via Twitter. Dat vertelt diëtiste Carine Hoenderdos van Tweetje Slank lang is, uh, is een cursus uh, die via Twitter wordt gegeven. Je krijgt elke dag een, uh, een tip over uh, gezond eten. En het idee is als je alle tips uh, opvolgt... dat je aan het eind van de maand, januari, een, uh, je eetpatroon is verbeterd. En ook andere, uh, op andere gebieden van uh, bijvoorbeeld bewegen en uh, omgaan met stress. Dat je daar... Uh, uh, ja wat nieuwe dingen hebt geleerd. Maar het is wel de bedoeling dat het ook op, uh, uh, op lange termijn resultaat heeft. Het is geen, geen crash dieet, helemaal niet. Het leert je juist nieuwe gezonde eetgewoontes aan. En als het goed is, uh, hou je die eetgewoontes vast. Het blijft ook uh, behouden je gewichtsverlies. En dat is natuurlijk wat je graag wil. Volgers van Ed Puur Gezond op Twitter of de hashtag SLPG... Kunnen gemiddeld een pond tot een kilo per week verliezen wanneer ze de dagelijkse tips netjes opvolgen? En verwacht geen verhalen over afval, shakes of dieetrepen. Nou, deze cursus is, een, is onderdeel van de website: www.puurgezond.nu... En uh, die website die staat voor echt eten, terug naar echt eten, terug, uh, het is echt een no-nonsense website. Niet meer uh, van de pakjes en de zakjes en de snelle uh, oplossingen, maar uh, terug naar eten zoals uh, misschien wel je grootmoeder at. Uh, echte producten, producten van het seizoen, leren om weer uh, zelf appelmoes uh, te maken en te ontdekken dat het eigenlijk veel lekkerder is dan uit een uh, potje. En uh, op die manier uh, lekkerder eten en gezonder eten. En voor de mensen zonder Twitter heeft diëtiste De Honderos ook alvast wat tips. Nou, een van de tips uh, is bijvoorbeeld dat je je beweging, uh, elke dag bewegen wordt natuurlijk wel bij als je wat slanker wil worden. En een van de tips is dan om die meteen aan het begin van de dag te doen. Dus of op de fiets naar je werk te gaan of uh, even een half uur te wandelen of wat uh, eenvoudig wat uh, sit-up oefeningen uh, te doen zodat je die buiten vast weer binnen hebt. En, uh, want ja, van de uitstel komt het natuurlijk vaak af, afstel. En dan uh, heb je dat maar weer vast gedaan. Vooruit nog eentje dan. Nou, een goede tip is bijvoorbeeld om, uh, om je bord bij het avondeten. Uh, uh, voor een kwart te vullen met uh, dingen als vlees en vis. Voor een kwart met uh, aardappelen of rijst of pasta. En dan voor de helft met, uh, met groenten. Dus ja, de nadruk ligt echt op groenten. Je kan bijvoorbeeld en een salade en een uh, warm groentegerecht eten. En uh, juist dus wat minder van de, van, uh, de aardappelen of de rijst. Uh, voor degenen die geen Twitter hebben, elke week worden alle Twittertips uh, op de website uh, herhaald. Tijdgeest, de webwereld van. Henk Krol. Ruim 2000 volgers op Twitter en veel te veel uren online. Want uh, dat komt door de iPad die hier op tafel ligt? Ja, die iPad ben ik helemaal aan verknocht, overigens ook aan mijn iPhone. En uh, ik was vroeger was ik helemaal geen Apple-fan. Uh, mijn man wel. Die was al jaren van Apple. En hij heeft me op een gegeven moment overgehaald om ook Apple te proberen. En ik ben nu helemaal verkocht. En welke apps uh, uh, bekijk je het meest? Ja, ik, ik vind het leukste, TuneIn Radio... omdat je dan echt uh, radio vanuit de hele wereld... makkelijk op je iPad kunt ontvangen. Op nummer 1 staat bij mij Radio 1. Heel de, goed. Ja, zo hoort het ook. Hè. Maar ja, het, is, het maakt de wereld zo klein. En uh, de afgelopen dagen met de afschuwelijke sneeuwbuien... Dan zet ik heel stiekem zet ik Miami Radio op. En dan denk ik, het sneeuwt hier, maar ik heb toch een beetje zon in mijn bol. En Miami Radio, waar, hoe klinkt dat? Dat is Light FM 101.5. En dat vind ik zo lekker om naar te luisteren. Die hebben hele leuke tuintjes en die zenden de hele dag de meest lekkere muziek uit. Live and refreshing, zoals ze zelf zeggen. Ja, light and refreshing. En dat is helemaal waar. bij deze winterse temperaturen is het lekker om je even ver weg in Florida te wanen. Ook de Gaykrant heeft een eigen ipad applicatie ja, euh, hebben we ook. En dat is niet gewoon de gedrukte krant even vlug overgezet op iPad. Nee, we hebben echt allerlei toepassingen. Dus als je uh, normaal theaterkritieken hebt, dan hebben wij nu theaterkritieken met filmpjes, met geluidsfragmenten. Als er een adres staat, je hoeft er maar op te klikken en hupsakee, je gaat meteen naar de website van de site die erbij hoort. En kun je een aantal leuke nieuwe uh, gay sites noemen die jullie hebben ontdekt? Oh ja, er zijn er een aantal. Er is er één bijvoorbeeld met een onderwijsproject uit Amerika. Ik zal even kijken of ik die zo vlug voor je kan vinden. Dit is Gay History Project. Dat is zo verschrikkelijk leuk. Heb Je de hele geschiedenis, alles wat er aan emancipatiestrijd gevoerd is... keurig op een rijtje. Maar dan zie je dus dat zelfs in Amerika aan kinderen wordt onderwezen... dat wij hier in Nederland het land waren van de same-sex marriage. Als eerste land ter wereld op 1 april 2001 stelden we het huwelijk open. Aanstaande 1 april is dat dus precies tien jaar geleden... En nou ja, je begrijpt, ik werd helemaal trots toen ik die eerste zin las. Headed by Henk Krol, then and now editor-in-chief of de krant asked the government to allow same-sex couples to marry. Ja, is toch geweldig dat dat inmiddels ons beste exportproduct van Nederland is geworden. De heer Krol. Nee, nou, het gaat niet zozeer <laughs> om mij, maar wel het feit dat we dat hebben kunnen verheffen... tot een fantastisch mooi exportproduct. En daar ben ik heel trots op. En uh, daarnaast, want we hadden het over interessante uh, sites voor de lezers van de G-krant. Kun je nog een aantal andere leuke sites noemen op dat gebied? Dat is een uh, app, GoToGay. Zie je hem hier staan. Mm -hmm. Hij vindt ogenblikkelijk waar je bent en dan vindt hij meteen wat er in de buurt allemaal te doen is. Ja, En het werkt over de hele wereld. Ik was een paar weken geleden in Sint-Petersburg en ik heb echt met mijn iPhone in de hand alles kunnen vinden. Nou, dat vind ik nou hele handige apps. En Grol, alle genoemde links zijn natuurlijk weer te vinden op de site. Carla Bruni, wie kent er niet? Ze heeft exact één minuut. Quand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 Normaal gesproken hert ze een beetje en zucht ze. Maar ze steunde iets minder in het nummer. En dat inderdaad exact één minuut duurt. Tijd voor het de joop debat. Dat is de opinie en debat-site van de VARA. Maar voordat we daar aan toe zijn, Francisco van Jolen... want jij bent chef van Joop. De ontwikkelingen rond Wikileaks, want die volg je voor ons. Ja. Nou, dus de, de stroom nieuwtjes blijft voortkomen, eh, voortduren. Het blijkt nu dat de Amerikanen het hebben gezegd. Hebben, ieder land in Europa dat zich verzet tegen genetisch gemanipuleerd voedsel, bijvoorbeeld. daar gaan we een soort totale handelsoorlog tegen verklaren. Nu weer blijkt dat ze in samenwerking met de Duitsers, de Duitse regering in verlegen. een zogenaamd commercieel satellietprogramma hebben opgezet. wat uiteindelijk alleen maar bedoeld is voor. of vooral bedoeld is voor spionage. Dat zijn de pijnlijke dingen. Maar wat mij zelf opviel. dat is een discussie die al langer speelt. We hebben het natuurlijk voortdurend toch eigenlijk over. speelt er nu een conflict complot achter de uitlevering van Assange, ja of nee, in Zweden. Dat blijft toch een rare kwestie, voor zoiets zo vervolgd worden. En nu in de Verenigde Staten hebben ze ontdekt... dat de adviseur van de, van de regering van Zweden is Karl Rove. Karl Rove was de topstratege van Bush. En je zou kunnen zeggen, het hoofd van... Ja, het departement uh, Smeergestreken. gestreken. Dat is de man die er gespecialiseerd in is, zou je kunnen zeggen, om zijn politieke tegenstanders tot in de hel met juridische middelen te vervolgen. En deze adviseert de uh, en die Zweedse is, regering. En is sinds twee jaar adviseur van de Zweedse regering. Sterker nog, hij is in november nog naar Zweden gevlogen om daar te spreken met de regering. Dus nu wordt toch wel vermoed dat het eigenlijk dit eigenlijk uit zijn koker komt. Moet ik zeggen. Waren nou, toen al de gevraagde daden van Assange gepleegd? Ja, de want het is nee, twee jaar geleden. Nee, nee, het is een centrumrechtse regering. Hè. Het is een man die uh, vele uh, verkiezingsoverwinningen op zijn naam heeft staan. Dus ik kan me voorstellen dat ze hem daarom inhuren. Uh, maar uh, de, uh, ja, dit, dit heeft alle, volgens Amerikaanse analisten alle kenmerken van uh, een Rove-actie. En uh, de, de vraag is of ooit via Wikileaks nog bekend zal worden <laughs> dat dat ook echt zo is. En daarvoor dus volop gediscussieerd. Uh, er wordt ook gediscussieerd over een ander onderwerp op de site. Welk? Ja. Dat gaat over eigenlijk dat we het fenomeen dat we allemaal wel kennen. Je loopt op zaterdagmiddag door de stad een beetje te shoppen... en dan komt er iemand op je af voor een of ander goed doel. En die vraagt, wil je onze actie steunen? Wil je ook donateur worden? Je denkt dan dat dat een vrijwilliger is van zo'n zo goede doelorganisatie. Blijken gewoon werkstudenten te zijn die daar geld mee verdienen. En eh, hetzelfde heb je als je s'avonds thuis zit te eten, dat ze bellen. Eh, dan krijg je zo'n telemarketing aan het bureau aan de uur. En Roelof van Laar, hij is directeur van de Stop Kindermisbruik... die zegt, hou daar nou eens een keer mee op... met die onsympathieke manier van geld werven. Meneer Van Laas, zijn dit inderdaad de agressieve methodes die u bedoelt? Jazeker, en dan is de werkstudent nog niet eens de hoofdschuldige, maar het bureau waar hij voor werkt krijgt 60 tot 80 euro per donateur. Nou, dat betekent dus dat iemand meer dan een jaar moet doneren voordat er überhaupt een euro bij het goede doel terechtkomt. Nou, dat vind ik methodes waar we beter vanaf kunnen zien. En welke goede doelenorganisaties maken zich schuldig aan deze praktijk? Nou, ik, ik zal geen namen noemen. Ik bedoel, dat is ook niet zo netjes. Uh, maar er zijn gewoon een hele hoop, uh, gro vooral grote, gro grote organisaties... die dit soort methodes uh, ja, massaal gebruiken. De straatwervers werven ongeveer een half miljoen donateurs per jaar. Uh, nou ja, daar kan je, kan je wel nagaan hoeveel geld daarin uh, in omgaat. Een half miljoen per jaar, dat zijn er veel. Ja, heel veel. En hoeveel schade wordt er aangericht? Want dat beschrijft u in het artikel in Joop. Nou ja, als je de internetvoorraad bekijkt, ook bijvoorbeeld de sms-acties het gebeld worden, de straatdonateurs, die irritatie stapelt gewoon op. En we zijn nu een aantal jaren bezig uh, met steeds meer straatwerven, steeds meer uh, de agressieve methodes. En ik denk als we de bezuinigingen tegemoet zien en, gaan, en organisaties gaan het compenseren met nog weer agressievere methodes, dat we op een gegeven moment geen, uh, geen uh, potentiële donateur meer overhouden, omdat ze het gewoon zat zijn. Kosten Bosma, u bent uh, directeur van de branchevereniging van Goede Doelen, VFI. Is het echt nodig dat de goede doelen mensen zo agressief benaderen om aan geld te komen? Dat ze langs de deuren gaan, dat ze je opbellen tijdens het eten s'avonds? Ja, goedemorgen. Um, nou ja, we kunnen er niet omheen. Goede doelenorganisaties zijn belangrijker dan ooit... voor de kwaliteit van samenleving in binnen- en buitenland. Uh, goede doelenorganisaties moeten op een uh, professioneel, dus kwalitatief hoogwaardige manier... investeren in de steun uh, van een samenleving... in het beheer van de middelen en de besteding van de gelden. En daar worden inderdaad ook professionele bureaus voor ingeschakeld... Uh, niet alle goede doelen. Hoeveel die... bureaus worden er ingeschakeld? Nou, er zijn voor de goede doelensector, ik denk, een 5 uh, à 10 bureaus actief. Uh, niet alle goede doelen doen aan straatwerving. Uh, goede doelenorganisaties die eh, hanteren natuurlijk verschillende methoden van fondsenwerving. Die willen de steun uit de samenleving op verschillende manieren krijgen. En straatwerving is een methode daarbij... die de laatste tien jaar denk ik in zwang is gekomen. Maar die is zeker niet bij alle goede doelen eh, van toepassing. Ik denk dat er een dertig goede doelenorganisaties... Eh, bij ons zijn 120 aangesloten. Er zijn duizenden goede doelen in Nederland. Die doen aan straatwerving. En dat zijn dan meestal de grote goede doelenorganisaties? Daar zitten grotere bij, daar zitten ook kleinere bij. Want ze moeten wel geld ophalen natuurlijk. En ze veel geld ophalen, anders kunnen ze de mensen niet betalen. Ja, nee, natuurlijk. Maar je moet rekening houden met, met kosten. Voor niks gaat de zon op. Goede doelorganisaties, daarvan wordt verwacht dat ze professioneel werken. Daar worden ook inderdaad salarissen voor betaald. Maar geloof me, de kostennormen die we voor fondsenwerving hanteren... die staan onder toezicht van het Centraal Bureau fondsenweving. Al onze leden hebben dat keurmerk. En uiteindelijk weet je dat uh, daar maar uh, maximaal... een kwart uh, van de opgehaalde euro aan opgaat. Gemiddeld ligt het kostenpercentage op 17%. Maximaal een kwart gaat naar de kosten? Ik heb hogere cijfers gehoord. Meneer Van der Laai, hoe zit dat? Meneer Van der Laar? Nou, dat zijn de, de, de cijfers als geheel. Dus van alle donateurs, al het geld dat ze binnenkrijgen... besteden ze maximaal een kwart aan fondsenwerving. Maar per donateur gaat dat verhaal zeker niet op. Uh, en daarbij komt het bijvoorbeeld ook op de website van de VV is te lezen... dat straatwerving een goede manier is om voorlichting te geven. Dus een deel van de kosten voor het werven van donateurs op straat... wordt geboekt als kostenvoorlichting. Dat is dus besteed aan de doelstelling. Uh, geen kostenfondsenwerving. En zo blijven we allemaal onder de 25 procent. Maar ja, ik vind dat het wegschrijven van kosten... Uh, doelt is duidelijk dat die straatwerver daar niet staat... Om voorlichting te geven om mensen over te halen om donateur te worden. Maar als je die voorlichting meetelt, hoeveel procent wordt het dan? Nou, dat is dus niet, niet, niet te herleiden. Uh, omdat in die voorlichting zitten ook echte voorlichtingsprojecten... langs scholen gaan, uitleggen, magazine uitgeven, et cetera. Uh, dus dat is niet uit elkaar te halen. Meneer Bosma, haken mensen niet massaal af... als ze zo agressief worden benaderd? Nou, de vraag is of mensen zo uh, agressief worden benaderd. Ik sluit niet uit dat het gebeurt hoor. Want uh, kijk, wij, wij uh, zijn een uh, organisatie die de belangen van deze uh, organisatie vertegenwoordigt. We hebben regels. Onze leden die willen allemaal de normen van het keurmerk volgen. En wat er op straat gebeurt, ja, daar zit je niet altijd met een, met een camera bij. En dat er dingen wel eens niet helemaal goed gaan. Dat het misschien hier en daar eens wat onfatsoenlijk gaat. Ik kan het niet uitsluiten. Ik zou zeggen, mensen, als het gebeurt... Uh, zorg dan dat je een klacht indient bij die organisatie. Die is dat verplicht om, uh, om dat af te handelen op een goede manier. En mocht je daar niet, uh, uh, niet uh, goed terecht kunnen, dan kun je altijd nog bij het Centraal Bureau Fondsverwerving terecht. Uh, dus ja, er, er zijn ontzettend veel contactmomenten op straat, aan de telefoon, dat via, via direct mail. Zo, zo, ja. Ja, zo, zo gaat dat inderdaad wel. Ja. Ik heb nu een contactmoment met uh, Francisco van Jolen. Zijn er reacties op? Ja, als je net zegt, die, die, ik ben het er helemaal mee eens. Op zaterdag loop je door de Winkelstraat. Je moet bijna slalommen rond die jongens en meisjes. En als je je natuurlijk je laatje overhalen om donateur te worden... en wat doen ze met het geld? Nog meer jongens en meisjes in de uren... waar je nog meer omheen moet slalommen. Om. Meneer Bosma? Ja, nee, dat is natuurlijk een fabeltje. Die instellingen die hebben allemaal uh, aan normen te voldoen. Alles kun je goed nalezen in dikke jaarverslagen... die helaas wat te weinig worden gelezen. Want als je kijkt naar ja, de richtlijnen... voor wat je allemaal moet verantwoorden en uitleggen... Ja, die, uh, dat is niet mis. Uh, maar je kunt ervan van op aan dat organisaties met een keurmerk... Uh, qua kosten uh, voldoen aan maatschappelijk aanvaarde regels. Uh, en mocht dat niet het geval zijn, mocht je... Uh, de vinger leggen op iets wat gewoon niet klopt... ja, klop dan aan, uh, uh, mail ons bij wijze van spreken... maar ga ook zeker bij die organisatie terecht. En mocht je die informatie gewoon niet van die organisatie krijgen... ja, dan klopt er iets niet. Zo Meneer simpel Bosma, is het. Uh, zouden mensen dat weten, dat uh, deze studenten... studenten zijn en dat ze zijn ingehuurd en dat ze betaald krijgen? Uh, ik denk niet dat ze er standaard van uitgaan. Als ze naar vragen, moeten ze dat gewoon eerlijk uh, geantwoord krijgen. Ja, Maar ze denken misschien dat ze een hartstikke, hartstikke goed doel... en wat een ongelooflijk leuke initiatiefnemer en vrijwilliger die dat mij aanbiedt. Ja. Wordt er dus geen misbruik gemaakt van het vertrouwen van mensen? Nee, dat vind ik niet. Nee, uh, kijk... Uh, je, je moet ervan uitgaan, die organisaties die zijn in staat, zeker met z'n allen, om heel veel steun uit, uh, uit de samenleving uh, te verzamelen. Daar worden verschillende methoden voor, uh, voor gebruikt. En uh, mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat dat kostenefficiënte methoden zijn, dat dat uh, misschien hier en daar tot irritatie komt. Leid, dat kan ik niet uitsluiten, maar uiteindelijk moet dat geld op de goede plek worden besteed. En dat gebeurt in ieder geval met deze organisaties die onder toezicht staan. En die overigens ook worden aangestuurd he, uiteindelijk door besturen die bestaan uit vrijwilligers. Die ervoor zorgen dat er goed uh, gekwalificeerde mensen uh, voor de uitvoering bij dat goede doel verantwoordelijk zijn. En dan nou worden we s'avonds ook gebeld voor goede doelen. Um, heeft u inderdaad gelobbyd tegen het belmanietregister? Uh, nee hoor, we hebben helemaal niet gezegd... van nou, goede doelen moeten daarvan worden uitgezonderd. Wat wij uh, wel wilden... is dat er op een gegeven moment ook de, de effecten... van het niet-register voor goede doelen in beeld zouden komen. Nou, daar zijn we zelf nog mee bezig. Maar vooral dat mensen... Uh, de mogelijkheid zouden hebben om zich bijvoorbeeld... voor uh, ja, de krantensector en de goede doelensector... apart af te melden. Ah. De zogenaamde deelblokkades. Okay, meneer van uh, ja, mensen hebben zich massaal ook... ook voor goede doelen uh, uitgesloten... Dus, telemarketing, het bellen door goede doelen, is al, is al substantieel minder geworden. Dus goede doelen willen ook gewoon aan die maatschappelijke normen voldoen. Zijn de jaarverslagen open genoeg? Want ze worden genoemd door meneer Bosma en meneer Van Laar. Ja, de jaarverslagen zijn wel open genoeg. Maar het is eigenlijk de verkeerde discussie. Ik, we zijn nu aan het discussiëren over hoe irritant een goed doel mag zijn. Waar het om moet gaan is dat goede doelen moeten inspireren, moeten motiveren, moeten laten zien. Waar zijn we mee bezig? De voorbeelden uit, uh, uit de, nou, de landen waar ze actief zijn laten zien. Uh, en dit is alleen maar een discussie over hoe irritant mogen we zijn. Wanneer mogen we iemand bellen. Uh, en je ziet dat goede doelen gewoon actief om dat belmanietregister heen gaan. Juist door meer straatwervers in te zetten, want dat mag nog wel. Maar ook door alle sms-acties. Uh, je moet sms'en, wanneer je 1,50... Uh, uh, eenmalig, maar vervolgens krijg je een telemarketingbureau aan de lijn van wilt u geen donateur En komt het en... geld ook inderdaad op de goede plek terecht, meneer, uh, meneer Van Laar? Natuurlijk komt het grootste deel van het geld op de goede plek terecht. Ik bedoel, ik zit zelf ook in de goede doelensector. Ik ben daar helemaal niet cynisch over. Uh, maar de feit is wel dat de dure manieren van fondsenwerving kosten per donateur zoveel dat het jaren duurt voordat je onder die 25% zit. Uh, dan moet je echt zes tot acht jaar donateur voor blijven. Francisco van Jolen. Ja, hein van Leeuwen die zegt op je hoop: ja, werving van fondsen is natuurlijk altijd onsympathiek geweest, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Of dat nou het conducteur is op het hoek van de straat of aan de deur of op de televisie. Uh, wat je zal zien, is dat op, op een gegeven moment werkt de methode niet meer. En dan moeten ze wel vanzelf iets anders gaan zoeken. Laar, wat moet er gebeuren? Nou, meer sympathieke acties. Uh, je, bedoel, je hebt hele mooie sympathieke acties. De Alpe Du 6, met, zo, met zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk een berg op fietsen levert 10 miljoen euro op. Uh, dat soort acties. Televisieshows zijn mensen nog steeds heel erg van gecharmeerd. Uh, die acties moeten juist meer aandacht krijgen. En als we die irritante methode stoppen, dan gaan die goede acties ook juist meer opleveren. En u bent bereid om daarover te praten met de VFI? Ja, zeker. En u bent bereid tot een gesprek, meneer Bosma? Uiteraard, heel graag. En laten we dat heel snel doen. Rosse Bosma, directeur van de Branchevereniging van Goede Doelen VFI... Roelof van Laar, directeur van Stop Kindermisbruik, en Francisco van Jolen van Joop.nl. Hartelijk dank. Dank u wel. Wat is er vanavond op televisie? Nou, mij lijkt leuk uh, Ramon Beuk, die na 28 jaar terug gaat naar Suriname en daar koopt voor de hele familie, al was het alleen maar op de titel, terug naar Maroti. Om vijf voor half acht op Nederland 2. En euh, mooi is misschien ook het portret van het Urke mannenkoor Halleluja. Normaal gesproken zingen ze liever dan ze praten. Maar de documentaire belooft mooie zeevaartverhalen van de koorleden. Om vijf voor half negen op Nederland 2. En laat op de avond het meestal prachtige Uur van de Wolf. Dat laat zien hoe Helene Krullenmuller haar kunstcollectie opbouwde. Om kwart voor elf ook al op Nederland 2. Op Radio 1. Lunch met Jurgen van den Berg. Wat zit erin? En Ramonbe komt langs. Over het programma van hem van oh, Leuk. Ja. Ja, nee, inderdaad. Hij is vooral bekend als tv-kok, maar hij is nu ook een soort uh, spoorloos, doet hij. Want hij zoekt allemaal familie op en uh, het is tegelijkertijd ook een soort reisprogramma natuurlijk. Uh, ja, de familie die heeft hij inderdaad bij elkaar geschaad, Ja, ja. Um, dat dus, we hebben het mediaforum, dat doen we met Paul Reumer en uh, Kees Schaapman. Uh, dan gaat het onder meer over al die nieuwjaarstoespraken waar we mee overspoeld worden in deze dagen. En dan hebben wij ook nog om half twee standpunt.nl. En daarin gaat het over die medische zelftest op internet. Dan kan je zelf kijken wat voor vreselijke dingen je onder de leden hebt. 28 vragen. Ja, En daarmee dan uiteindelijk naar de arts toe stappen. Nou, daar is ook wel kritiek op. Maar de stelling straks, de medische zelftest op internet maakt mensen nodeloos ongerust. Ontwikkeld door het Bronovo Ziekenhuis. En wie zit er in de studio als gast om erover te discussiëren? Dat is uh, een van de initiatiefnemers, een van die artsen daar. Morgen rond deze tijd ga ik u graag weer een uurtje voor. Tot morgen. Surf naar de gids.fm.